Okay. Een mooie gouden herinnering, toch? Ja, hè? Aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van GoFM. Arches Sugar Sugar. Welkom bij het tweede uur. Fijn dat je bij ons blijft. En ik hoop ook de komende, nou, 55 minuten. Want we hebben echt hartstikke lekkere muziek voor je in de aanbieding. En een, uh, ja, een reportage van Jeroen van Gent, dat zei je al, hè? Wat daarin zit, wat hij het publiek op straat vroeg, dat hoor je straks over. Nou, zeg eens wat, een uh, 25-tal minuten. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En tot die tijd onder andere muziek van Elton John. bij Goals, hier bij Goveb op deze zondagmorgen voor kerst. Nou ja, volgende week is het kerstweekend natuurlijk. Een heel lang weekend, lekker. Hè, toch? Ja. Na nou, een paar jaar pecht hebben gehad dat het... Uh Kerstgebeuren in het weekend viel en zo, want het was wel zonde van de vrije dagen die je dan niet hebt. Hè? Nou goed, dat was een kleinigheid. Uh, Manic Monday hoorde je dus van de Bengals. En voor Elton John met Step into Christmas uit 1973. Straks een reportage van Jeroen van Gent en hij gaat het hebben met u op straat over kerststress. Heeft u daar last van? Hmm. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ik niet, maar er zijn mensen die dat wel hebben. En waarom dan wel? En misschien zullen er wel weer mensen in de reportage zitten die nergens last van hebben. Je hoort het straks over ongeveer een kwartiertje hier bij GoFM.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 Pain, man. I gotta get out of this town, out of this town, out of LA. She's got a gun, she's got a gun, she got a gun. She called the lucky one. She left.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 It's all she loves, it's all she hates, it's all too much for her to take. She can't be sure just where it ends or where the good life begins. So she took a train, she took a train to a little old town without a name. She met a man.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 Had ik je al eens verteld dat ik een hele grote fan ben van de Beach Boys. En dat ik eigenlijk uh, ja, iedere week wel één of twee nummers zou willen draaien in de show bij Golf, hè? Maar nee, nee, nee, nee, nee, ik doe het niet. Want uh, ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dit niet zo mooi vinden. Maar goed. Dat even terzijde. Hoewel ik me dat helemaal niet kan voorstellen. Sloop Jambi hoorde je dus van de Beach Boys. En dan voor Bad Heart. Och, ook zo prachtig. L.A. Song uit 1999. Dus genieten hier. En ik hoop dat jij dat ook doet. En uh, ja, ons gewoon gezelschap houdt bij de show. En uh, bij ons blijft. Want we hebben echt die lekkere muziek de hele dag voor je. En ook s'nachts. En we hebben ook een prachtig tv kanaal. Heb ik je daar al iets van verteld vandaag? Nee hè? Nou ja, je kunt ook natuurlijk naar GoTV gaan. Via onze website. Leuk. Ook op de kabel of op de computer. En uh, daar kun je de hele dag en de hele nacht prachtige videoclips bekijken. Een soort MTV van vroeger. Maar dan veel leuker en geen uh, hinderlijke reclame de hele tijd. Nou Ga er maar rechts naartoe, naar gortv.nl. Uh, daar vind je de gegevens. Dus ook uh, ja, een linkje naar ons tv-kanaal GoTV. Veel plezier. Muziek uit Volendam hoorde je van Silvio natuurlijk. En een uh, zondagmorgen bij GoFM zonder muziek uit Volendam uh, is toch onwenselijk. Daarom hoorde je Vera uit 1975 en talk, talk met een onvergetelijke. Living in another world. Ja, zo is het. Tijd voor de reportage van Jeroen Vergent. Ja, hij ging de straat weer op en uh, tja, het is kerstperiode. Zo direct na de Sinterklaas gedoe. Uh, cadeautjes, uh, familie bij elkaar en uh, een hoop gedoe dus, lijkt het. Maar heeft u daar last van, kerststress? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk zo brutaal als hij is... ...de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Ja, heb je eerst Sinterklaas gehad, krijg je de kerst weer, tuurlijk, elk jaar hetzelfde. Dan kun je de klok op gelijk zetten, toch? Goedenavond, meneer. Mag ik u eens onze vraag over de radio kort? Over de kerst gaat dat... De vraag is, uh, heeft u wel eens last van kerststress? De feestdagen? Nee, totaal niet. Gelukkig. En hoe doet u dat? Hoe <laughs> houdt u dat lekker rustig? Hoe, ja, hoe, hoe hou je dat rustig? Dat wordt gewoon geregeld. Eh. Oh, u hoeft helemaal niks te doen. Nee, daar heb je net genoten voor, hè, die oh. meedenkt. Eh. Okay, ja. Ja, voor boodschappen, voor eten en cadeaus en zo. <houding> ja, en uh, gewoon bij de kinderen gaan eten. Dat scheelt ook wel op stress. Eh. U gaat gewoon uit eten? <houding> uit eten, ja. Dat scheelt ook. Ja, okay. zeker. En dan, en dan is het dus gewoon lekker rustig met de kerst? Denk zeker. U? Nou, met de familie al, zo, al wel, zeker. Ja, ja. Zelf aan elkaar, hè. De feestdagen, levert dat wel een stress op bij u? Kerststress? Nee. Niet? Nee, Jawel, nooit. Resoluut zegt u dat? Ja. ja, heb ik ook niet. Daar heb ik geen last van. Want er moet dan eten in huis gehaald worden en uh, cadeaus ja. en zo. Ja, en... nee, heb ik een kwestie van plannen. Een kwestie van plannen? Ja. Ja, dat heb ik niet. Dus dat, dat is geen hollen en vliegen bij nee. u? van. Uh... nee. Nee, heb ik niet. Ik met ga ook gewoon werken. Oh, oké. Okay. Ja. Op de kerst zelf? Nee, niet op de kerst zelf. Gewoon nee. doorwerken? De gewoon door... ja. En dan de, de kerst zelf? Hoe ziet hij er nou uit bij u? Uh, gewoon gezellig met familie. Gezellig met familie. En, uh... <coughs> gewoon gezellig en altijd één dag rust voor onszelf. We zijn verwend met zon, maar nu zijn er toch ook wel donkere dagen voor de kerst. Zo, zo heet dat toch ook altijd, de donkere dagen voor de kerst. Maar gelukkig zijn er dan mooie etalages, uh, fijne versieringen, leuke lampjes, versnaperingen, cadeaus. Eh, vast van een kerstboom, toch? Nog niet. Nog niet. Dat komt okay. pas uh, na de, de Sinterklaas. Ah, okay. Dat is voor ons de traditie, zeg maar. Ja. Ja. Eerste Sinterklaas, dan de kerst. Eerst Sinterklaas, dan de kerst. En, uh, dus, uh, en dan zo rond die dagen, dan uh, moet er allemaal inkopen gedaan worden, kerstboom, oké. Okay, en uh, ja, ontstaat ja, er dan een stress? Ja, dan zijn met uh, met kerst. Dus die stress hebben wij niet. Wij, wij vieren het gewoon, gaan We gaan 's morgens naar de kerk op eerste kerstdag. En dan gaan we daarna gaan we met de familie lekker samen zijn. Juist. De grote familie, we hebben een grote familie, dus dat is wel mooi. Geen gedoe? Geen. Gewoon <laughs> lekker bij elkaar zitten. Er wordt vast wel gegeten, toch? Ja, ja, ja. ja maar we doen niet overdreven. Ah, nee. Okay. nee, nee, nee. nee. Dan, en, zijn we een uh, beetje saai misschien? Nee, helemaal niet. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Want zo is nee. het toch kerstig ook samen zijn en het vieren. Dus wat dat betreft. Ja, ja, ja. ja. En onze vader leeft nog, dus die willen we er gewoon graag bij hebben. Ja. ja. Ik heb niet heel veel stress. Misschien voor mijn werk wel, maar niet voor de inkopen doen of iets dergelijks. Ja, dat bedoel ik, hè? Ja, ik heb daar geen, geen stress voor. We houden het met z'n tweeën lekker rustig. En uh, we breiden ze op alle rust voor, dus we gaan niet uh, stressen voor de kerst. Nee, nee, die druk uh, nee, probeer ik mezelf uh, niet op te leggen. En hoe doet u dat? Heeft nog tips voor andere mensen dan in deze kwestie? Uh, plannen van tevoren. Bedenken wat wil ik, wat ga ik doen en met wie en waarom. En vooral even niks in mijn, aan mijn hoofd hebben. Dat, uh, dat is een beetje het idee. En bij stilstaan wat de kerst is. Precies, ja. Ja, precies. Een lekkere rustige kerst. Ik hoop van wel. U, bent goed, u komt goed voorbereid. Gaat u de kerst in? Uh, ja, dat wel. Ja, goed? dat is al begonnen natuurlijk. Hè? Met ja, het advent. Ja, het is He? een soort van race vaak. Hè? Dat er moeten allemaal inkopen gedaan worden. Uh, winkels dicht. Uh, eten. Cadeaus. Nou, dat heb ik meer gehad met Sinterklaas, zeggen, dan met Kerstmis. Ah. Veel, veel cadeaus kopen, zullen we zeggen. Dus, uh... oh, dat klinkt goed. Ja, ja. <laughs> Traditioneel is het mogelijk. Ja, ja, ja nee, nee, dus we hebben heel veel cadeaus gekocht en komt het dan op tijd en de vertraging bij de post. Maar dat met de Kerstmis hebben we dat niet zo. We zijn ook niet zo van de cadeautjes met Kerstmis, dat doen we meer met, ah. uh, met Sinterklaas. En dan valt de, de druk, druk mee. Dan valt de druk mee, oh, dus uh, ja. ja, wij leven heel rustig naar Kerstmis toe, met z'n tweetjes. Oké. Okay. Nou ja, goed, dat moet dan een feest zijn van uh, bezinning aan het einde van het jaar. Maar dan ontstaat er bij veel mensen toch een bepaalde stress. Eten in huis halen, cadeaus. En heeft u dat ook? Kerststress? Ik? Nee, we. Nee? ik heb nooit gestresst. Nooit geen stress? Nee. Ook niet met de kerst. Nee. Ik wil toch werken, dus uh, wat dat betreft dan uh, hoef ik mij een hele druk om te maken. Ook oh, ik werk met de kerst. Ja. Oké. Okay. Nee, ja, het is altijd wel een heel mooi samen zijn, maar ik, ik zie het niet als zijnde van nou, dit is nou het hoogtepunt van het jaar of zo. Nee. Juist, geen stress. Geen stress. Kerstboom natuurlijk, ja kerstboom en uh, veel kerstversieringen, veel kaarsjes en uh, ja, daar houden wij al van. Het is het feest van het licht, dus uh, we steken veel licht aan. Ik doe wel wat aan de kerst, maar ik heb me nog helemaal gestresst Ah. En ik denk ook niet dat ik dat ga krijgen. Is dat dus andere jaren ook niet geweest? Nee, nee, nee. nee. Relaxed. Cadeaus Relaxed. doen we niet aan. Dus, we uh... hebben geen kleine kinderen meer, dus uh... nee. nee. Nee, dus het uh, blijft gewoon... Lekker rustig. Lekker rustig. Ja. En hoe ziet de kerst er dan verder uit bij u thuis? Met de kinderen. Wel, eten. En, uh, ja, een beetje proberen gezellig te maken. Mm. S Morgens wat lekkers bij de koffie. Lekker borreltje. En dan uh, een hapje en een drankje. En dan smiddags met elkaar eten. Nou, de dag is zo om. Ja. Tweede dag ga je lekker naar buiten. Ja. <laughs> nou ja, omdat dan, uh, he, er moet uh, eten in huis gaan... ...door een speciaal gegeten worden... ...en er zijn cadeautjes te vergeven... ...dan krijg je alvast een soort van druk... Nee, eigenlijk niet. We hebben alles ruim van tevoren geregeld. Ja. Dus weinig druk. Geen druk, ja. geen stress, heerlijk relax. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go It's not like Christmas at all, I remember when you were here, and all the fun I'm with you i'm falling down back to the ground if you tell me that you're leaving let the sunrise in your heart We hebben het hier over Piggerle Piggerle Pom muziek van Chivago hier in de studio. Wel gezellig. Uh, natuurlijk een lekker nummer altijd. Uh, ik ga ervan meefluiten. Celebrate the love. En voor Michael Bublé met Christmas. Baby, please come home. Och, wat een romantiek weer in de show. Het is al uh, fors over half twaalf. Dus de tijd schiet behoorlijk op. Hier in deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFM. En we hebben nog steeds hele fraaie muziek in de aanbieding. Dus stay tuned. Want dit wil je vast niet missen. Deze prachtige klassieker van James Brown. woman all again. Weet je dat dit uh, nummer ooit in Amerika is gebruikt uh, voor uh, het nieuws? Ja aan het begin van het uur nieuwsuitzending. Ja, het klinkt wel een beetje echt nieuwsachtig. Het komt echter wel uit een film. Shaft. Tim from Shaft. Jordan Isaac Hayes. En James Brown ervoor met It's a Man's Man's World. Ja, en eigenlijk is dat nog steeds zo. Helaas. Pindakaas. En er is nog veel werk te doen voor de vrouwen... om uh, ja, bijvoorbeeld gelijke beloning te krijgen. Want dat is ook vandaag weer in het nieuws. Waar of niet? Dus... Let er maar een beetje op. De mooiste muziek hier bij GoFam. Op deze aardige zondagmorgen. Beethoven. Change. Natuurlijk. A lover's holiday. Goedemorgen. zo mm -hmm. So Hou me vast aan jou, mijn pakken in de nacht en ik laat niet meer los, want ik weet dat jij altijd op me Ja. Een van de mooiste nummers van Clouseau hier in de show. Um, hou vast, natuurlijk. Jawel. Mooi, hè? Aan het einde dus van de show. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFam. Het zit er weer op voor me. Ik ja. ga weer huiswaarts, zeg ik maar ouderwets. Hartelijk dank voor je gezelschap, ook deze zondag. Ik ben er volgende week weer zo daags voor kerst bij leven en welzijn. En ik hoop dan, dat jij er ook weer bent rond een uur of tien. Gaan we weer gewoon heerlijke muziek voor je draaien en een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus blijf bij ons, blijf bij GoFM. En tot besluit gaan we sterren kijken met Simply Red. Mooie dag nog.